12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Gaddafi geeft nog niet op. Een tegenoffensief lijkt ingezet. Rotterdamse wethouder dreigt kabinetsplannen niet uit te voeren en drie Nederlandse vissers vermist bij Duinkerken. Vooral in de zuidelijke helft van het land is het zonnig. In het noorden hangt nog wat bewolking. Maxima liggen tussen 4 graden in het noorden en 7 graden in het zuiden. Door een meest matige, aan de zee vrij krachtige noordoostenwind voelt het fris aan. Morgen en vrijdag blijft het zonnig met in het noorden nog wel wat bewolking. De wind neemt wat af. De Libische leider Gaddafi lijkt bezig met een tegenoffensief in het oosten van het land. In de stad Brega wordt volgens verslaggevers en ooggetuigen gevochten tussen milities van Gaddafi en rebellen. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk wie de stad in handen heeft. Een inwoner van Brega zei tegen de zender Al Jazeera dat 80 auto's en tanks de luchthaven en twee wijken van Brega aanvielen vanochtend. In de morgen rond 6 o'clock, 80 kaals, supported with tankers en heavy equipment armers, attacked the airport and the two gates for area 1 and area 2. De woners sloegen de aanval af en ze maakten wapens buiten. Sommige aanvallers liepen over naar de inwoners. So we we going some some women and we we we we we talked them and we kid with the locals there and some people before in the army and Gaddafi troops they escaped and joined us. De pro-Gaddafi troepen zijn volgens de ooggetuigen de woestijn ingevlucht. Ze escapeen. Ze escapeen van Brega en ze zijn nu in de area, in de desert. Er is een universiteit, een geïsoleerde universiteit. Ze zijn daar en we zijn zeer ronding. We zijn er om ze te nemen en sommige van hen zijn ze in de Brega luchthaven. Daar zijn we. Sommige groepen zijn aan hen aanvallen, maar ze nemen sommige plaatsen en ze verstoppen zich en ze doden sommige mensen. Ze verbergen zich op de luchthaven en er vallen doden. Volgens de man heeft de bevolking op dit moment de macht in Brega. Het is de lokale. Het is de Het is Allah, We in Brega. Hij gebruikt zijn helikopters. Hij gebruikt zijn roept de man nog. Terwijl er dus ook geweervuur te horen is daar in Brega. Volgens de Arabische zenders wordt er nog gevochten om de stad. Kortom, het is er erg onrustig. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is onderweg van Benghazi naar Brega. Kort voor deze uitzending sprak ik even met hem. Ja, onderweg naar Brega, waar ik gisteren ook was. Dat was een beetje een uitgestorven plaatsje, althans. De bewoners die uh, er nog waren, bleven vooral binnen. En toen de oproep uh, voor gebed was vanuit de moskee... zag je wel wat mannen daar naartoe lopen om uh, te gaan bidden. Maar het voelde een beetje als een plaats uh, ja, op de rand van... en het was ook op de rand van het gebied dat uh, de rebellen in handen hebben. Toen wij verder naar het westen wilden rijden... toen kregen we te horen van ja, uh, je kunt niet heel ver gaan... want er komen checkpoints van uh, gaddafi mensen aan... En nu dus uh, is dat plaatsje uh, weer ingenomen door uh, Gaddafi uh, uh, militairen, nou ja, uh, troepen. Mm. Ja. En uh, er zijn er vrachtwagens vol daar gearriveerd. We horen wat tegenstrijdige berichten over de gevechten die daar zijn geweest en wat resultaat dat heeft gehad. Maar we rijden door checkpoints van de, uh, de rebellen en die zeggen van je moet absoluut niet naar Brega rijden. Dus daaruit blijkt wel uh, dat dat nog in handen is van Gaddafi. Want er zijn ook berichten dat, uh, ja, dat het opnieuw zou zijn ingenomen door die opstandelingen. Maar dat is niet betrouwbaar, zeg jij? Er zijn geen betrouwbare berichten, uh, we weten allemaal de clichés over de waarheid als slachtoffer, uh, als eerste slachtoffer in een oorlog. Uh, Dan wordt hier ook met propaganda heen en weer getennist. Ja, en een paar seconden later viel de verbinding weg met Hans-Jaap Melissen, die verbinding was moeilijk dus kennelijk. Onderweg naar Brega is hij en uh, vooralsnog is het dus onduidelijk wat daar nu precies aan de hand is. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Clinton heeft zich ook uitgelaten over Libië. Die zegt dat in dat land uh, dat, dat dat land twee kanten uit kan gaan. The entire region is changing, and a strong and strategic American response is essential. In the years ahead, Libya could become a peaceful democracy, or it could face protracted civil war, or it could descend into chaos. The stakes are high. Libië kan een democratie worden, maar er kan ook een burgeroorlog uitbreken... die het land in een chaos stort. Er staat heel veel op het spel, zei Clinton. Volgens minister van Defensie Gates is nog niet beslist... welke actie er moet worden ondernomen in Libië. Amerika is wel bezig met het herpositioneren van oorlogsschepen... en militaire vliegtuigen. Bouwbedrijf Heijmans heeft na twee jaren van fors verlies weer winst geboekt. Het op twee na grootste bouwbedrijf van Nederland eindigde 16 miljoen euro in de plus...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 die we natuurlijk zagen aankomen. En waar we dus ja, vroeg voor gesteld stonden. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegers. Overal zijn de stembureaus open voor de Provinciale Statenverkiezingen. Verslaggever Mark van Dam rijdt langs stembureaus in Limburg. Mark, hoe is de opkomst daar? Waar ben je op dit moment trouwens? Op dit moment ben ik in het plaatsje Echt, dat is een half uurtje rijden vanaf Maastricht. Omdat daar zojuist de lijsttrekker van de PVV, mevrouw Laurence Stassen, gestemd heeft. En zij voorspelt voor vandaag een eclatante overwinning van haar PVV. Ja. Ze was bijzonder positief. Opkomstcijfers, een paar heb ik er van vanochtend wat vroeger, 6% in Maastricht... En de mensen in de stembureaus die ik gesproken heb... die spreken allemaal van minimaal gelijke opkomst aan eerdere verkiezingen. Uh, het is wel heel en... spannend, want we weten in ieder geval dat er heel veel gaat veranderen. We hebben natuurlijk al een, uh, vier jaar nu de coalitie gehad, uh, CDA, PvdA. Uh, dat is voor de eerste termijn dat de VVD er niet bij zat. Dat heeft tot veel spanningen geleid. Uh, dus er zal wel een nieuwe, een sowieso bredere coalitie komen... meer draagvlak in provinciale staten in de provincie. Het is heel spannend welke het gaat worden. Ja, burgemeester Hoes van Maastricht die was er vanmorgen al vroeg bij, om acht uur om ook te stemmen. En welke, welke grote thema's spelen daar op dit moment in de Maastricht een omgeving, Mark? Ja, wat voor heel Limburg op dit moment erg geldt, is dat ze bezig zijn eh, met de vergrijzing en de, de mogelijke leeglopen van Limburg. Je hoort toch al berichten uit de westelijke mijnstreek bijvoorbeeld, Geleen, Sittard, dat daar al veel mensen vertrokken zijn. De jeugd die op meerdere plaatsen aan het verdwijnen is en ja, de grote vergrijzing. 55-plussers, dat is toch wel de grootste groep hier in Limburg op dit moment. Ja, vorig jaar zagen we bij de verkiezingen in één keer een behoorlijke winst voor de... PVV uh, in die provincie, vooral in Limburg. Uh, als jij mensen vraagt daar, is dat dit keer opnieuw zo dat ze massaal voor die partij gaan? Moeilijk, moeilijk te zeggen. Uh, de mensen die ik gesproken heb zijn uh, zeer scheutig... met uh, uitspraken over voor wie ze gestemd hebben. Uh, ik heb best veel mensen gesproken al... en er maar eentje, uh, uh, dat was Laurence Tasser zelf. Uh, daar weet ik zeker van dat ze PVV heeft uh, gestemd. Uh, bij anderen uh, uh, lag dat uh, wat, wat lastiger. Uh, het is in ieder geval zo dat in de laatste peilingen... Uh, door dagblad uh, De Limburger uitgevoerd... de PVV op negen zetels staat en het CDA op acht zetels. En daarmee verliezen ze maar liefst tien zetels... In in het parlement, zoals dat hier heet, van, van Limburg. En de kiezers ja, die zijn er ook wel wat treurig over soms, hoor. Van mijn 18 heb ik gestemd. Ik blijf het CDA trouw door weer en wind. Als ze ook vaak niet goed gehandeld hebben, hoor. Ja, als je de peilingen moet geloven, dan gaat het, uh, het CDA flink duikelen. En uh, de PVV, dat is de reizende dus, sterren. Uh, maar CDA heeft nog een goede invloed gehad. Ik vind het ook, uit het christelijk oogpunt vind ik het heel belangrijk. Ook met het achterhoofd dat een en ander wel consequenties heeft voor de Eerste Kamer. En daar heb ik ook wel bewust rekening mee gehouden in dit geval. Dat doe ik normaal nooit, maar in dit geval wel. Ja, dus die peilingen die spelen zeker wel een rol negen voor de PVV... Acht voor het CDA en de VVD zou in de laatste peiling uitkomen op vijf zetels. En dat allemaal van die 47 die er te verdelen zijn in Limburg. Vanavond laat uitslagen en dan weten we zeker of die peilingen ook kloppen. Vanuit Limburg, echt, Mark van Dam. Als staatssecretaris De Krom besluit om financiële extraatjes voor minima te schrappen... dan kan het kabinet rekenen op flinke tegenstand van de gemeenten, zei Dominique Schreier. PvdA-wethouder van Sociale Zaken in Rotterdam, voor de KRO Radio. Als het uh, gaat om het schrappen van de, van de bijzondere bijstand, het korten op de bijstand en het korten op de WSW en participatiebudget, Als dat, die financiële maatregelen allemaal doorgaan, dan kan die het maar beter zelf gaan uitvoeren. Want u gaat het dan niet doen? Nee, dan wordt het hele dag lastig om dat totaalpakket als gemeente uit te voeren. dat, is, uh, dat moet hij dat gewoon maar lekker zelf blijven doen.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 Dan Amersfoort, daar heeft de fractievoorzitter van het CDA... de plaatselijke partijvoorzitter van de PvdA... ten huwelijk gevraagd via Twitter. Fractievoorzitter Roland Offereins stuurde een tweet... naar partijvoorzitter Wanda Dijkstra. De tekst luidde, heb je al wat te doen op 30 september? Zo niet, wil je dan met me trouwen? Een kwartiertje later volgt een enthousiast ja getypt in hoofdletters. Dus dat was duidelijk. Voor de CDA was Twitter ook een logische keuze. Zowel mijn vriendin als ik eh, maken regelmatig gebruik van Twitter, zij helemaal. Eh, dus ik vond het wel een originele manier om maar eh, zo een huwelijk te vragen. En stel werd meteen daarna ook via Twitter natuurlijk gefeliciteerd. Onder andere door Amersfoortse politici. Sport. De supporters van Sparta hebben de leiding van de voetbalclub dringend verzocht... om geen oefenwedstrijden meer te spelen tegen stadgenoot Feyenoord. De twee clubs hadden in januari net een oude traditie in ere hersteld door tegen elkaar te spelen om de zilveren bal. Dat is de bedoeling dat dit nu jaarlijks gaat gebeuren. Maar de supporters van Sparta zijn daar niet blij mee. Voorzitter van de supportersvereniging Ad Boslap. De wedstrijd Sparta-Feyenoord is altijd nogal beladen. Dat, dat kun je het beste vergelijken met een wedstrijd Feyenoord-Ajax. Uh, en, en wij vinden dat daardoor ook de exclusiviteit van dit soort wedstrijden... beter gewaarborgd zou moeten worden. Uh, iets anders is dat uh, uh, er een gemengde kaartverkoop heeft plaatsgevonden... Uh, binnen het stadion van Sparta... waardoor een, een aantal Spartanen... en dat waren er niet een paar... een, een gevoel van, van onveiligheid hadden... op de tribune en rond het stadion... dat ze omgeven werden door, uh, door Feyenoord-aanhangers. En ja dat, dat, dat licht uh, aan Sparta kan nogal oh, gevoelig... om het maar even zacht uit te drukken. De historische achtergrond van de, van de zilveren bal... Uh, waar het uiteindelijk om ging dat die behoorlijk uh, geweld werd aangedaan. Nou, wij vinden dat je, uh, zeker als Sparta uh, is een historische club... dan moet je, dan moet je die historie ook uh, niet verkwanselen. En uh, als je dan zo'n toernooi weer organiseert... dan moet je dat ook min of meer in dezelfde opzet doen... als waarvoor die ooit bedoeld is. Volgens de supporters heeft Sparta teleurgesteld gereageerd. Het is nog niet duidelijk wat de club, de club met het uh, verzoek gaat doen. Het onderwerp wordt binnenkort met de leiding besproken. Dat was de sport, verkeersinformatie nu. Jolanda van der Velde bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Dorald. 1 vielen na een aanrijding op de A67 Vendo richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop 4 kilometer. Bij Gelderop is de linker ook dicht. De hoofdbeuter uit dit NOS-journaal. Troepen die getrouw zijn aan de Libische leider Gaddafi. lijken de tegenaanval te hebben ingezet. Wie het nu voor het zeggen heeft in de oostelijke stad Brega. is voorlopig nog onduidelijk. De Rotterdamse wethouder Schreier dreigt de kabinetsplannen om te schrappen in de extraatjes voor de minima niet uit te voeren. En een Nederlands visserschip is ter hoogte van Duinkerken omgeslagen. Drie opvarenden worden vermist. 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV hier op Radio 1 met lunch.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 Klaas Drupsteen. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij lunch. Heeft u wel eens van een infographic gehoord? Dat zijn beeldende weergaves van informatie... in de vorm van bijvoorbeeld grafieken, stripachtige illustraties of filmpjes. Die worden steeds vaker gebruikt in de media. en Wij gaan daar straks uitgebreid over praten. In het laatste debat voor de verkiezingen kwamen veel gewone mensen aan het woord. Het probleem was wel dat het publiek af en toe te enthousiast werd. En Ferry Mingelen moest dan ook ingrijpen. Even tussendoor, we krijgen wat klachten ook van kijkers die het geklap vervelend vinden... omdat het uh, soms uh, het uh, geluid van de sprekers overstemt. En dan kunnen ze het debat niet goed volgen. Dus als u wil dat u uw eigen voorman scoort... en juist op die momenten kan je beter niet klappen, want dan merken ze het thuis niet. Wij gaan straks in het Mediaforum praten over het laatste verkiezingsdebat... met de gasten Jan Kuitenbrouwer en Kees Schaapman En John-Peter Elverding uit Mede is hier om mee te dingen... naar de titel Nieuwskenner van de Week in de Nationale Nieuwsquiz. Wilt u zelf meedoen? Dan kunt u even kijken op lunch.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan het media-journaal uh, Sipkian Bouwsema, onder meer presentator van het programma Opsporing Verzocht, gaat per 1 juli weg bij de Afro. De presentator en de omroep hebben in goed overleg besloten een punt te zetten achter hun vruchtbare samenwerking. Bouwsema heeft 12 jaar voor de Afro gewerkt. De presentator zegt zijn horizon te willen verbreden. Wel, niet, wel, niet en nu uiteindelijk weer wel. Hans K. junior mag van zijn werkgever SBS toch aanschuiven bij een voetbalprogramma dat niet door een van de SBS-zenders wordt uitgezonden. Bijvoorbeeld Studio Voetbal van de Nos of Voetbal International van RTL. Vooral bij die laatste was Kraai een graag geziene gast... tot hij naar de smaak van SBS wel erg vaak bij RTL te zien was. En een verbod kreeg opgelegd. Kraai en SBS letten nu samen op dat de oud-voetballer niet te vaak wordt uitgeleend. Voortaan één keer per maand een 1 tje zoals deze. Hij had dan toch moeten adviseren om het direct eruit te gooien. Ook al hadden ze geen geld, want nu heeft hij er een wangboel van gemaakt. Oké, Hans, dankje. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. Zeg wat heb je gegeten, Hans? We gaan alles wat Johan vanavond zegt, dan laten we uitpraten. En dat is allemaal prima. Hier voor de eerste keer voor een groot publiek zit, hoef je niet zo hyper te doen. Marco Borsato en weer mevrouw Helga van Leur verruilen vrijdag 25 maart kortstondig van baan. De zanger gaat eenmalig het weer presenteren en Van Leur gaat die dag een nummer van Borsato zingen op radio 538. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. De twee willen met hun actie aandacht vragen en geld ophalen voor War Child. Of Helga van Leur op hetzelfde niveau zingt als de Chinese president Hu Jintao is niet bekend. Wel weten we dat een videoopname van het zingende staatshoofd van het Chinese internet is verdwenen. Hu Jintao zong in 2006 met een groep Keniaanse studenten een Chinese evergreen over jasmijn, maar dat ligt nu gevoelig. In Tunesië wordt de omwenteling daar ook wel jasmijnrevolutie genoemd. De censuur in China richt zich nu steeds fanatieker op Jasmijn. Vooral omdat in de afgelopen weken op het Chinese internet... wordt opgeroepen tot Jasmijn-protesten. Om hervormingen te eisen van het regime in Peking... Eh, wij wisten nog wel even de hand te leggen op... Dat was ook heel mooi. Jongere zender Funix is vandaag te horen op de FM in Eindhoven. De medewerkers hebben een leegstaande frequentie gekaapt om luisteraars over te halen te gaan stemmen voor de provinciale staten. Daarnaast wordt actie gevoerd omdat de zender niet mag uitzenden in de ether buiten de Randstad. Funix wil al langer uitzenden in Eindhoven, maar volgens de autoriteiten is er geen ruimte in de Eter. Schrik vanochtend bij fans van columnist Peter Middendorp... van Dagblad De Pers. Middendorp, die vanaf, uh, Dorp, sorry, die vanaf het Binnenhof verslag doet van Haagse perikelen... stopt met zijn bijdragers. De reden is een vrolijke. Hij wordt over een paar uh, weken vader. Ik heb hem aan de lijn. Peter Middendorp, goedemiddag. goedemiddag. Ja, Het is midden in de week en u kondigt eigenlijk per direct uw vertrek aan. Dat is een raar ja. moment eigenlijk. Sorry? Dat is een beetje gek, toch? Midden in de week. Nou, eh... Uh vond ik eigenlijk wel een goed moment voor de verkiezingen. Uh, en morgen had ik er ook nog eentje kunnen schrijven. Maar dan, uh, ja, dan uh, de, de column moet eerder ingeleverd worden dan we de uitslagen vanavond weten. Dus dan zou het toch een beetje een column in het lucht geworden. worden. Ja. En uh, dus leek me vandaag een goede dag. Eigenlijk zou u maar één jaar blijven en dat is drie jaar geworden. Uh, waarom is dat steeds verlinkt? Uh, nou, omdat het leuk was, denk ik. Zo vroegen me. Toen en toen nog alsjeblieft een jaar. En ik had er zelf erg veel plezier in. Dus uh, uh, het is, op die manier is het langzaam uh, uit de hand gelopen. Ja. En vinden ze het nou ook heel jammer dan dat u weggaat? Ja. Ja? <laughs> ja. <laughs> en ho hoe lang duurt dat verlof? Want u kunt natuurlijk gewoon terugkomen dan daarna. Ik zou gewoon te terug kunnen komen, maar... Uh... Uh, nou goed, het was sowieso uh, het idee om het niet al te lang te laten duren. Ik wil niet uh, uh, tot mijn pensioen in Den Haag blijven. Dus het was sowieso al een beetje het plan om, uh, om te vertrekken. Ja. En uh, nou ja, goed, dit leek onder de omstandigheden een goed moment. Ja, u bent altijd een beetje overgekomen als een vreemde eend in de bijtwaard. deed net iets anders dan andere columnisten en andere journalisten. Uh, ja. Zijn ze ooit aan u gewend in Den Haag? Uh, nou, dat zou je eigenlijk aan iemand anders moeten vragen. Ik moet wel zeggen dat, dat er aanvankelijk mensen nog wel eens met een boogje om me heen uh, liepen. En dat dat het laatste jaar toch wel een beetje is veranderd. Ik ben er ook een beetje anders naar gaan kijken hoor. Naar het binnenhof uh, waar ik de mensen misschien aanvankelijk vooral als daders zag van de cultuur. Hier zie ik ze nu ook wel eigenlijk vooral als slachtoffers. Dus misschien heeft dat ook wel meegeholpen. En er zijn uh, nieuwere nieuwe vreemde eenden in de buit gekomen natuurlijk. Hè. Waar ze aan moesten winnen. Maar u, u bent in ieder geval wat milder geworden daar in Den Haag? Ja, ik denk het wel, ja. Iets, ja. Nou, dat is heel handig als je vader wordt volgens mij, want uh, ik weet hoe het werkt. Ik wens ja. u uh, veel plezier de komende weken en uh, vooral daarna, hè, he, als het de geboorte geweest is. Nou, dat komt allemaal goed. Hartelijk dank. Ja, dank wel. Peter Midderdorp was dat. Oh, okay. Dag. Vrijdag wordt in Zeist het Infographics-congres gehouden. Info-wat, denkt u misschien? Uh, toch worden deze beeldende weergaves van informatie... in de vorm van bijvoorbeeld grafieken, stripachtige illustraties of filmpjes... steeds vaker gebruikt in de media. Bij mij in de studio de organisator van het festival... en Infographic-maker Frederik Ruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gebruiken media Infographics? Nou, het, het is beeldend. Het is aantrekkelijk. En um, uh, je kunt heel snel... Uh, to the point komen. Oh, ja. En dat is uh, vaak als je alleen maar een, uh, uh, een tekstverhaal... een verhaal in tekst hebt... dan uh, heb je vaak meer woorden nodig. En dan komt het cliché om de hoek kijken van... Uh, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Ja, en dat, dat is natuurlijk zo. Want hoe werkt het dan precies? Hoe ziet het eruit? Een, um, een information graphic... Uh, daar komt het uh, oorspronkelijk vandaan, infographic... Um, wordt bij, uh, uh, het, het, het heeft een doel om een verhaal te vertellen... En dat, dat is eigenlijk een, een verzamelnaam voor, voor alle vormen van visualisatie. Je, in je intro gaf je het al keurig weer. Ja. Strips. Niks meer aan toe te voegen. Nee, dus, dus dat, dat, dat zijn allemaal uh, voorbeelden van, van, van, van, van beeldverhalen. Kunt u er eentje beschrijven die u zelf gemaakt heeft? Nou, uh, een... een, een uh, uh, Betrekkelijk actueel was bijvoorbeeld eentje over de kredietcrisis. Uh, dat was destijds bij het Financieel Dagblad, wilden we toen laten zien... Dat, uh, hoe groot de impact was van de kredietcrisis. En De visualisatie die ik heb gemaakt, dat beslaat over een periode van twee jaar. En dat zijn dus alle beurskoersen op de Amsterdamse beurs. De AIX, de Midcap, Smallcap. Ja. En die over een periode van twee jaar laten zien op een pagina. En dan zie je dus alle fondsen blauw beginnen... en dan uiteindelijk verschiet ze allemaal naar rood. Dus je ziet heel veel van die grafiekjes dan? Ja, precies. Dus de, en, maar als je en dat gaat bestuderen, ben je helemaal lang bezig, toch? Nou ja, en dan is de kunst eigenlijk dat je dat... Uh, zo overzichtelijk mogelijk brengt, inderdaad. En als je dat uh, puur in een lijngrafiek zou doen... dan word je dat helemaal gek van de kriebelige lijntjes. Maar ja. als je daar dus bijvoorbeeld kleur bij inzet... en ja. hoe blauwer... Hoe positief en hoe roder, hoe uh, zorgwekkender de situatie. Dan kun je eigenlijk al in een beeld. In, in één oogopslag kun je dus uh, die kleuren zien verschieten. En, en dat vind ik op zich wel. Uh, uh, dat was mooi uitgepakt in dit verhaal. Want het was ook datgene wat ik, uh, wat, wat, wat, wat ik hoopte. Ja, je moet het er eigenlijk bij zien. Hè? Maar dat is ook meteen de kracht weer van de infographic. Daarom vind ik het ook heel bijzonder om dit hier op de rij ja, ja, te rijden <laughs> Dat Het is, is toch heel goed gelukt hoor. <laughs> uh, waar komt die oorspronkelijk vandaan? De infographic. De infographic bestaat eigenlijk, laat ik zo zeggen... Als je, als je kijkt naar de eerste godtekening van Lascaux... Um, de eerste godtekening die de mens maakte... dat waren dus eigenlijk al beeldverhalen. Uh, dus je zou het kunnen zeggen dat het eigenlijk al bestond voordat we konden schrijven. Ja. En um, door de geschiedenis heen zijn er zoveel voorbeelden van, van, van beeldverhalen. Maar zoals die nu is? is dat... Zoals die nu is... Nou, uh, je hebt natuurlijk uh, modegevoelige trends... En uh, wat bijvoorbeeld het uh, begin van, de, van deze jaarwisseling heel erg in de zwang raakt... was alles in uh, 3D, dus de 3D-animaties, de 3D-reconstructie. Dat werd een soort kunstje. En nu wat heel erg in is, zijn de datavisualisaties, de, de, de, um, Wat ik dus bijvoorbeeld net noemde, je hebt een berg data... en dat smijt je in een programma en probeert daar een verhaal uit te halen. Ja. En wordt het meer in kranten en, en weekbladen en zo gebruikt... of meer op tv en op het internet? De kranten in de jaren tachtig heeft, uh, heeft een hoge vlucht genomen. Omdat kranten uh, het als medium gingen, uh, gingen gebruiken. Met name de krant bijvoorbeeld als USA Today. Uh, dat was een nieuwe krant, ging in kleur drukken. En uh, die is daar toen veelvuldig gebruik van gaan maken. En dat heeft dus eigenlijk een soort, voor een soort populariseringsslag gezorgd. Dus het kwam echt breed onder de mensen. Tot die ja. tijd werd het vaak of als we als propaganda of als een uh, wetenschappelijk document uh, gebruiken. Maar Met... propaganda nog steeds, hè? Veel of, nou, in ieder geval reclame. Veel bedrijven gebruiken het ook nog. Absoluut, nee, en, en, en dat, dat zie je nu. Dus krant, bedrijfsleven en de overheid proberen nu mee te liften. Uh, uh, omdat het heel transparant, heel, heel uh, toegankelijk overkomt. En het is natuurlijk bij uitstek een, een, een middel om, om uh, informatie helder te verbeelden. Ja. Het wordt ook gebruikt bij verkiezingsdebatten. Herman van der Zand van de NOS is een, is een fenomeen op dat gebied. Als ik nu 2010 aanklik, dan zien we hoe Nederland van kleur is verschoten. Brabant is eigenlijk hier helemaal blauw geworden. Met een aantal, uh, ook de, de PVV, dat is dat lichte blauwe, donkere blauw is de VVD. Hier in het oosten heeft het CDA zich enigszins gehandhaafd. Maar goed, Limburg is ook helemaal PVV geworden. Maar vooral Brabant dus. Uh, bijvoorbeeld Breda en de Mos zijn nu echte VVD-gemeenten geworden. Ja, de verkiezingen, daar zijn we nu toch. Dan ga ik ook maar even uh, praten met Bram Bloemberg, directeur van Novum Nieuws. Nu aan de telefoon, dag meneer Bloemberg. Goedemiddag. Ja, want u heeft vanavond ook een nieuwtje, die ligt in het verlengde van die infographics. Uh, en dat heet de meerderheidsindicator. Ja, wat is, wat is dat? Nou, eigenlijk gaan wij uh, na iedere uitslag, dus elke gemeente die een uitslag bij ons uh, doorgeeft, gaan wij aangeven of die gemeente heeft bijgedragen of niet bij heeft gedragen aan het bereiken van de meerderheid in de Eerste Kamer. En dat hebben we grafisch weergegeven. En dat doet u naar iedere gemeente? Naar iedere gemeente. En dat, en dat is uh, eigenlijk het aardige en het innovatieve wat we vanavond doen. We gaan niet meer wachten totdat er 10, 20 of 30 procent van de stemmen geteld zijn. Maar naar iedere gemeente gaan wij aangeven wat uh, ja, de invloed van die gemeente op de meerderheid in de eerste kamer is geweest. En dat doet u samen met Maurice de Hond, heb ja, ik begrepen. Ja, correct. En dat is live te volgen op uh, novumuitslagencentrum.nl En waarom heeft u dat uh, gedaan? Waarom heeft u daarvoor gekozen? Nou, dit is het eerste jaar dat, dat wij als Novum uh, de verkiezingen uh, coveren, dus uh, met, met uitslagen. En we hebben gemeend om daar meteen een stukje innovatie op toe te passen... en dat op een leuke manier weer te geven. Ja. En vandaar deze meerderheidsindicator. En ik denk dat mijn voorganger het eigenlijk wel goed, goed aangaf. Het is de informatieparadox. Heel veel informatie geeft geen inzicht. Ja. Uh, maar hoe geef je snel inzicht in veel informatie? En vandaar dat we tot deze infographic de meerderheidsindicator zijn gekomen. Ja. Hoe gaat het eruit zien? Nou, eigenlijk... U kunt het al zien op de, op de URL die ik net noemde. Uh, het is eigenlijk een weegschaal. Ja. Uh, met daarop een, een hele grote meter en een rood uh, vlak en een groen vlak. En afhankelijk van de stand uh, uh, van het aantal zetels uh, uh, kleurt hij groen of uh, kleurt hij rood. En uh, dat, dat is eigenlijk hoe hij eruit ziet. Frederik Ruis, klinkt dat goed? Dat klinkt uitstekend. Dat is wat, precies wat, uh, wat je nu inderdaad hebt. Is van, van, van hoe die stroom van data zo overzichtelijk mogelijk uh, te brengen. En dan is het niet om, om, om je laser over te laden met, met heel veel gegevens. Maar gewoon zo strak mogelijk met een eenvoudige weegschaal uh, de, de, de stand van zaken laten ja, Is het ook niet een beetje oppervlakkig? Want het gaat allemaal lekker snel en we hebben snel een overzicht. Maar uh, diep gaat het natuurlijk niet, hè? Nou, diep, het, het, het, de, de, de, de structuur die erachter loopt, ik, bedoel, ik weet niet, niet hoe het precies werkt. Maar als je inderdaad per gemeente gaat kijken... dan wordt het natuurlijk wel per gemeente een evenwicht uh, gemaakt. Dus het is, het, het, het is niet een uh, simpele optelsom van, van, van, van alle totaal. Ja, nee, maar ik heb het nu even niet alleen over deze... maar over de infographics in het algemeen. Oh, de, de, de, het, is, ik, um, het, het is ook niet... Um, we hebben ook niet al staak om het te uh, versimpelen, oh, maar... maar om het te verhelderen. En, en dat vind ik wel een, een, een groot verschil. Want um, je wilt niet dat je informatie verschuilen, uh, met je informatie verschuilen als, als een hoop jargon. Uh, ingewikkeld taalgebruik. Ik ben van mening, en met mij, mijn collega's, dat alles uitgelegd moet kunnen worden. Hoe ingewikkeld de materie ook is. Meneer Bloemberg uh, van het Persbureau Novum Nieuws. Uh, gebruiken jullie steeds meer van die infographics? Ja, zeker weten. Wat we zien, en ik denk dat dat, dat in, in lijn ligt met, uh, met, met de marktontwikkeling... het wordt steeds makkelijker toepasbaar. Veel meer eh, media zijn online. Uh, de nieuwe media, uh, I iPhones, iPads, et cetera, et cetera. Dus het gebruik wordt ook steeds uh, meer... En het wordt steeds beter toepasbaar. En het leuke aan bijvoorbeeld deze meerderheidsindicator... is hij is dynamisch. Het is niet een, een statisch plaatje wat een keer wordt afgedrukt in een krant. Maar hij is dynamisch. Hij wordt gewoon live opgebouwd de hele avond en gevoed met informatie. Ik begrijp het. Uh, ik wens u daar veel plezier mee. Ik hoop dat er veel mensen naar gaan kijken. Meneer Bloemberg, dank, dank u wel. Nog heel even naar Frederik Ruis, want uh, dat congres komt er dus vrijdag aan. Wat gaat daar gebeuren precies? Dit jaar hebben we als uh, thema uh, over emotie en in interactie. Want wat je nu heel erg ziet is, is dat infographics vrij keel worden gepresenteerd. Ja, en, er moet meer gevoel in komen. En er precies meer gevoel in komen. En dat is zeg maar de, de, de slag die we moeten maken. En mensen kunnen dan thuis meegaan doen aan die infographic... als het interactief wordt? K uh, klopt, inderdaad. We, we komen ook met een opdracht en die wordt ook via Twitter verspreid. We hebben twee ontwerpers die op het podium... Uh, daarmee met het onderwerp aan de slag gaan. En in de zaal, maar ook daarbuiten... wordt men uitgenodigd om uh, hun ontwerp uh, van dat nieuwsfeit... Uh, te verbeelden en uh, op te sturen. En wat voor mensen komen daar naartoe? Kan, kan ik als. Uh, nou, nu, nu ben ik dan toevallig even geen luisteraar, maar als ik nou thuis zit te luisteren, kan ik er dan ook heen? Vanzelfsprekend. Ik ben van harte welkom. Wij proberen het wel heel erg voor uh, onze doelgroep te houden. Het is geen creativiteitscongres of uh, het, het gaat echt over het maken van infographics, van het maken van, van, van beeldverhalen. Ja. Dus je hebt inderdaad de makers, de opdrachtgevers, mensen die het willen bedenken. Dus, uh, uh, dus het is wel heel breed, maar uiteindelijk gaat het wel om, uh, om het vertellen van een beeldverhaal. Oké, okay. en waar is het? Het is in zijs een hotel Vigie. Hotel Vier. Oh, dat is nog leuk ook. Nou, ik dank u zeer, Frederik Rijs. En veel plezier. Hè? Aanstaande vrijdag op het congres over en met Infographics. Inmiddels hier aan tafel met het allerlaatste nieuws volgens mij door Halt Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Arabische ministers van Buitenlandse Zaken roepen het regime in Libië op om een eind te maken aan het geweld. Ze vinden dat er moedige stappen moeten worden gezet om het geweld te laten eindigen. De Arabische ministers stellen ook dat de grondrechten van de Libiërs moeten worden gerespecteerd. Zo zeiden ze op een bijeenkomst in Cairo. De voorzitter van de bijeenkomst, de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, benadrukte dat de Arabische wereld geen buitenlandse inmenging wil. En op dit moment staat in Libië de leider Gaddafi op het punt om weer een toespraak te houden op de staatstelevisie. De opkomst bij de verkiezingen voor Provinciale Staten lag om half elf op 8%. Onderzoeksbureau Synovate heeft dat bekendgemaakt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar juni was de opkomst rond half elf 13%. En bij de vorige Statenverkiezingen was de totale opkomst 46,4%.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 Inmiddels is het in een groot deel van het land zonnig geworden. Alleen in de noordelijke provincies en op de Wadden daar is het nog steeds bewolkt. Daar ligt de temperatuur nog rond het vriespunt, terwijl het in het zuiden een graad of drie is. Nou, vanmiddag dan breekt de zon ook in het noorden door, maar op de Wadden daar zal het nog lang bewolkt blijven. Daar waar het bewolkt is wordt het niet warmer dan 5 graden, maar waar de zon schijnt wordt het zo'n 6 tot 8 graden vandaag. De wind die komt uit het noordoosten, is matig, aan zee vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En door die straffe wind voelt het ondanks het zonnige weer behoorlijk fris aan. Nou, vanavond en vannacht is het in een groot deel van het land helder en droog en gaat het zo'n 1 tot 4 graden vriezen. Morgen, donderdag, belooft opnieuw een droge dag te worden. In het noorden is opnieuw kans op wat bewolking, maar in de rest van het land verloopt de dag gewoon zonnig. Het wordt dan zo'n 6 tot 8 graden. Vrijdag dan, dat lijkt de meest aangename dag van de week te worden. Het is dan zonnig, er staat maar weinig wind en het wordt plaatselijk zo'n 9 graden. ANUB ah, Verkeersinformatie. Op 67 van Venlo naar Eindhoven zijn drie vrachtwagens op elkaar gereden. Het zorgt voor vielen tussen Asten en de afrit een 4 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ja, en in dat Mediaforum vandaag Jan Kuitenbrouwer, publicist, en Kees Schaapman, journalist. Lekker kort zo om Wat staan te komen. Ja, ik ben, ik ben ja. ook journalist. Nee, jou, ja, en dan ben jij natuurlijk ook publicist. Publis. Ja, dan wordt nee, het veel te nee, ingewikkeld. Nee, nee, ja, ik ik publicist. ben ik gewoon journalist. Wij houden het graag. Heb ik het nooit meer publicist genoemd. Zo. Echt waar? Nee, ik ben je ook journalist. Dan journalist. Oh nee, ik heb een hekel aan het woord. Ja, journalist. Nou ja, dat, ja ik publicist. ga dat nu ik met pen aantekenen. Dit e zal het nooit meer gebeuren. Ja, ik ook. Betekent dus eigenlijk dat wij hier twee journalisten aan tafel hebben. Dat klinkt een beetje saai, maar het wordt vast hartstikke leuk. In ieder geval hartelijk, hartelijk welkom. Wij uh, gaan het hebben over het debat van gisteravond. Er keken 1,7 miljoen mensen naar. Was op Nederland 1. Laatste verkiezingsdebat voor de Provinciale Staten. Met een nieuwe opzet, mogen we wel zeggen. De debaters kregen vragen van gewone burgers. Ik ben moeder van twee prachtige en tegelijkertijd moeilijk lerende kinderen. U gaat flink snijden in het speciaal onderwijs. Mijn kinderen hebben die opleiding nodig... Daar kan eigenlijk niet aan gesneden worden. En wat ik dan ook graag van u wil weten is... waarom er wordt de schijn gewekt dat mijn kinderen... de investering van uw kabinet niet waard zijn? Mevrouw van de Burgt, ik ben blij dat u die vraag stelt. <laughs> Kees Schaapman niet. de hele tijd te knikken. Vond je dat een goed, uh, goede manier om dat te doen, om te aan te, nou, te snijden? Ik vind dit een van de meest indringende vragen, maar het is natuurlijk ja. voor een groot deel toch toch een poppenkast dat vragen spontaan uit het publiek komen. Iedereen is met dat soort vormen bezig, maar je zag dat het, het is natuurlijk heel erg geregisseerd. Dus de vragen zijn uitgeselecteerd door de redactie ja. en je zag eigenlijk ook voortdurend dat alle B en C en D vragen, dus alle. Vervolgvragen werden overgenomen door de presentatoren. Dus het is een beetje. Het is voor de vorm aardig. En het lijkt alsof het publiek daar spontaan in debat is met politici. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. En heb je wel het gevoel dat het inderdaad, zoals aangekondigd, gewone burgers waren? Nou ja, ja wat, wat zijn gewone weet. burger. Ik, ja. ik ben ook een gewone burger. Ja. <laughs> dat hangt van de context af. Maar de, de, het, het waren natuurlijk wel. Geselecteerde vragen, ook terecht, ja. want je moet er niet aan denken wat voor cacafonie je zou krijgen als iedereen daar uh, uh, spontaan echt uh, een vraag zou kunnen afvuren. Maar er was ook ja. een vraag bij die campagnes van het CDA heeft geleid, bijvoorbeeld. Ja, dat bleek, maar dat in wezen doet dat er niet toe. Want uh, het, gaat, het is een gescripte vraag, er is over nagedacht, mag je hopen. Ja. En of die functionaar, de man die hem die uitspreekt, nou iets met de politiek te maken heeft of niet, dat is eigenlijk onbelangrijk. Ja. En wat is er wel belangrijk aan dat er uh, mensen... Nou, ik vind op zich is de gedachte dat je mensen... Alleen, ik zou zeggen, ga dan all the way en maak er dan zo'n... Amerikaanse town hall meeting van... Waarbij, je echt, waarbij het echt een confrontatie wordt... tussen ja, de uh, kandidaten ja, en het volk. En hoe dat volk dan verder ook weer... dat is natuurlijk nooit echt het volk... want het volk bestaat niet. Maar, uh, maar dit was een soort toefje even leuk aan het ja. begin... en dan uh, snel weer overneem, laten overnemen door de professionals. Ja. En dat vind ik een beetje mager. Dit was Vond, de, de het voorbeeld. Wel uit. verbijsterend bij deze vraag het antwoord van Brinkman wat daarop kwam. Want dat hij uiteindelijk antwoordde, dat hij zei... Um, um, als u er wel op achteruit gaat... komt u maar bij mij ja, en ja. dan ga ik met u... naar de minister, alsof ja. we in een... 19e eeuws ja. cliëntenmaatschappij ja. leven... waar je aanklopt bij die minister... en die helpt jou ja er wel doorheen door uh, uh, alle regels in. Dat fragmentje is door veel redacties apart gelegd... volgens mij, gisteravond. Ja. Dat is niet te geloven, ja. En er gaan veel reportages waar mee. Als, als, dat als ik een probleem afgelopen. heb, dan klop ik aan ja. bij die minister. En die ja, een, een beetje me de, wel de Belgische benaming. Ik neem een goede doos sigaren mee en dan komt het... Uh, ja, ja. Maar zou zal dus meer, meer ruimte moeten krijgen om door te vragen. Want meestal was er nog een tweede vraag van... was dit een antwoord op uw vraag? Dan keken de nee, mensen nee. een beetje bezorgd. Of ja, maar dat maakt, het ook, dat maakt het dan ook eigenlijk zo hybride, die vorm. Dat je aan de ene kant dus wel uh, die burgers invoert... en aan de andere kant het eigenlijk al heel snel weer overneemt. En, en vervolgens, helaas toch niet hom of kuit krijgt op zo'n kwestie. Dat vind ik eigenlijk het frustrerende aan, aan die, uh, die, die debatten. Ja. En aan deze vorm. Het is misschien ook omdat we... Er, we hebben zoveel lijsttrekkers. Je zou misschien ja. ook strenger moeten zijn. Laten we nou eens gewoon de drie nog belangrijkste dan nemen. Dan af, nog minder ja, ja, drie belangrijkste, vier belangrijkste. En dat, dat is arbitrair, dat weet ik wel. Maar, maar zo'n zo kringgesprek... Het, ja. het, het levert zo, zo weinig want, op. Want zegt die burgers, die krijgen eigenlijk geen antwoord. Krijgen de, de interviewers, de journalisten, de professionals, krijgen die wel antwoorden? Nee, maar dat is het probleem. Nee, die gingen ze namelijk ook niet halen. Kijk, uh, zo, zoals met die, die, die, die, die moeilijk lerende kinderen. Hè? Dus, dus, ja. uh, of, of neem nou bijvoorbeeld... Die, uh, nou, dat is, dus een, een, dat is eigenlijk een van de, van de issues van deze campagne. Maar ik krijg geen hom of kuit. Het gaat over 20% van, uh, uh, hoe heet het, arbeidsgehandicapten. Uh, dat zou veel uh, hoger zijn dan waar dan ook in Europa. Ja. Dat is een issue die moet je op een gegeven moment echt Uitspitten, vind ik in zo'n debat. Maar ik denk je geen professional tijd voor nodig. Dat is precies, ja, precies het misverstand wat je altijd ziet. Als, wat jij zegt. als je echt een townhall meeting hebt die spontaan is. En dan kan je zeggen, nou, dat is een interactie tussen publiek ja. en politici. Maar dan moet je dan en, misschien één thema en, en, uitpakken. Maar anders want? denk ik, laat, laat het door professionals doen. Want dat zijn niet voor niks professionals. Veel, als je zoveel die, thema's aan de orde stelt, krijg je het nooit, toch? Als je zoveel. Dus je moet veel radicaler zijn, denk ik. kijk, dit was een. Een uh, script, een, een scenario. Dat was al twee weken geleden geschreven. Maar een campagne heeft een eigen dynamiek. Dus op een gegeven moment spitst hij zich toe op een paar issues. Gisteren zei Rutte: de PvdA jokt over onze cijfers. Ja. Dat was, ik zei, ik twitterde gistermiddag. Het wordt vanavond de sociaal-economische showdown. Ik ben benieuwd. Ja. Want daar komt zo'n campagne dan op een gegeven moment. Dat ging uit. over de bijstand drie, is, is wel even genoemd. Door twee drie of drie kwesties. Nou, dan moet je daar dat debat ook echt over laten gaan. Ja. En dan moet je denk ik ook de onderste steen boven zien. Te ja, even uit. naar de, de manier waarop de interviews gingen. Ferry Mingelen had de vorige keer bij het vorige debat, uh, had hij even wat problemen, een kleine blackout ook. Uh, hoe deed hij het gisteren? Nee, gegeven al die omstandigheden die beperkend zijn, vind, vind ik dat ze het heel behoorlijk deden. Ik vond het wel met die 1,7, 1,8 miljoen ja, kijkers, ja. doet me een beetje denken aan een aan een, aan een voetbalwedstrijd waar iedereen alles van verwacht... en die een gelijkspel eindigt. Hè? De, ja. de, uh, ja. want je, je, waarom heb je daar zoveel kijkers... meer dan naar enige ander programma op die avond? Ik denk omdat toch iedereen denkt... er kan iets gebeuren. Iemand ja. kan daar zijn een blunder maken. Iemand ja. kan doorgevraagd er is niet worden. Dat is niet gebeurd. Het was 0-0. Nee, want de, de bekende blackouts van bijvoorbeeld Cohen... die helemaal vast zich verstrikt in zijn minuutje... dat, dat is dus inderdaad niet gebeurd. En de kaaf ging even mis uh. met de hoofddoekjes. Maar ja. De, uh, ja, goed, maar had hij gewoon geen, dat, is een klassiek, uh, dat is geen blackout. Dat is ja. <laughs> geen antwoord weten. Maar Even naar die, die one-liners. Hey, Cohen noemde je net even, even een klein stukje lang luisteren uit de uitzending van gisteren. En dan moeten we dus ook met elkaar hard voor vechten. Dat doen we dan ook. Nou, de one-liner. Hij komt. Hij komt. Was het maar goed beleid. En omdat het geen goed beleid is, komt er dus inderdaad straks een lawine van voorstellen. En dan komt die sneeuwschuiver eraan en dan schuiven ze allemaal weg. Ja. De hoogste vorm van humor in Nederland is langzamerhand de one-liner geworden. Als je ja, maar de langsamerhand de, langsamerhand de one Dit is wat in de humorkunde telegraphing de joke heet. Um, dat, je, ja, je dat, je, ver dat je hem gaat, gaat roepen, hij komt eraan, hij komt eraan. En het hele publiek hem maar eigenlijk al in zijn hoofd gehoord heeft... voordat hij eindelijk wordt gebracht. Het is, ja, het, het is eigenlijk gewoon puur amateurisme. Ja. Zo veel, veel, uh... En dan wordt het nog steeds gelachen. Nou ja, dan dat wordt het... er dus gelachen om de, om de, oh, volgens mij om het ongemak. Ja. Niet omdat die one-liner nou zo goed is, maar omdat die uh, op deze manier uiteindelijk dan toch uh, uh, gedropt, is. Uh, gedropt is. Ja, <laughs> precies. Wat vinden jullie er überhaupt van? Dat, het, dat de one-liner in die debatten steeds belangrijker wordt. Emiel uh, Roemer is er goed in. Nou, uh, okay. maar Emiel ja, maar... Roemer is er goed in. Als je dat van nature hebt. Maar het, het, het is net wat ik net zei. De, de, de, het. Het wordt dan de, Alsof het hoogste gevoel voor humor de one-liner is. Of dat dat de enige manier is waar, waarop je kan scoren. Ja. En, en, maar is dat eh, misschien nee, dat niet? Is, is nou nou misschien het, niet het, gewoon de waarheid nee, dat is dat de, dat de, is, kijk, de enige kijk, manier is? Er, er is helemaal niets tegen one-liners. Maar het grote probleem is dat, je, uh, be, uh, dat bijna niemand in staat is om ze natuurlijk te brengen. Ja. Zodat je denkt dat hij on the spot bedacht is. En dan mag hij best voor de tweede of de derde keer. Maar hij moet op een hele natuurlijke en manier eruit rollen. Ja. Roemer is een van de weinigen die dat kan. Hoewel je bij hem soms ook telegraphing ziet. Van, let op. Ja. Weet je wel, zo, dat is, is een beetje. Maar zie je het bij je, man. Nou, het is, je moet denken aan een spits die op het doel afrent. en dan gaat hij van de tussenpasjes maken om mooi achter de bal te komen. <lacht> ja. Dat is eigenlijk precies wat je hoort. Uh, en dan gaat het standbeen, dat standbeen, dan vind. die rechter, en dan boef. Want, want je moet recht voor de one-liner komen om hem ja. mooi te kunnen. Uh, maar heeft dat ook niet dat met de debatten van tegenwoordig te maken dat er zo weinig tijd is, zoveel thema's. dat je eigenlijk alleen nog maar met one-liners kunt communiceren? Nou, het kijk, Churchill had natuurlijk al one-liner. One ja, ja. dus zijn nee, altijd maar de politieke een vooroordeel ten aanzien van one liners Daarom vond ik dat die opmerking van Jolande Sap bij de Wereld Draait Door uh, uh, de dag voor het uh, de debat zo schijnheilig. Die zei, ja, ik ben niet van de one-liners. Ik doe niet aan one-liners, want ik hou daar niet van. Ik ben erg van improviseren. Misschien wat... kan ze het gewoon niet. Ja, maar wat deze vervolgens gisteren? Twee, drie keer. De, de voorbereide one-liner, ta -ta -ta -ta, daar ja. Maar dan niet. toch even terug naar mijn vraag, want het is tegenwoordig zo weinig tijd per thema... dat je het alleen maar in korte zinnetjes kunt uh, nee, doen. Maar er is een vooroordeel ten aanzien van one-liners dat het oppervlakkig zou zijn. Met name links heeft daar last van. Uh, maar het grappige is, ik, ik ben ervan overtuigd dat um, hoe langer je over iets nadenkt hoe beter je in staat bent om het heel kort te zeggen. Dus het feit dat je in staat bent om iets heel uh, compact samen te vatten, is voor mij juist een teken dat je er goed over nagedacht hebt. Ja. Het is niet oppervlakkig. Het dus is... sluit dat ook spontaan ja, op... ja, aan? Het is niet om even te scoren. Het, het, is, de, het, is, het is of de kerst op, kers op het toetje. Dat je, dat je een betoog hebt gehouden waar je nog even een, een, een schitterende... Het is een samenvattend hebt. Komt er nog is... wel eens eentje spontaan, denk je? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Ah, uh, goede sprekers verzinnen ze uh, uh, ter, plekke. ter plekke. Even naar het publiek. Want uh, op een gegeven moment werd daar gezegd, dat hoorde je misschien in het begin van de uitzending... Uh, willen jullie even niet te veel klappen, want uh, mensen thuis kunnen het niet meer verstaan. En bovendien kost het allemaal tijd, dus het is ook niet goed voor de kandidaat die je steunt. Ja, het doet mij een beetje denken dat dat publiek aan die lachbanden die je onder sommige yeah. soaps hebt. Want je, je weet het vooraf, er is onderhandeld over wat publieke Voor publieker is. Ja. Iedere partij neemt zijn eigen aanhangers. Mee. Er is of, of je voorman iets, ja. iets fantastisch zegt of niet. Als hij wat gezegd heeft, ga je klappen. Ja. Want daarvoor is het je voorman. En dan hindert het. Het is iedere keer hetzelfde, dan hindert het klappen weer. Ja, maar bovendien <laughs> is het toch ook een kwestie van geluidsregie. Ja. Nee, ja, maar waarom. Ik bedoel, de functie dat zal zitten, is. Voor, de ja, enige functie is voor een ja, beetje natuurlijk. achtergrond en achtergrondgeluid. Ambience. En als je die ambiance ja. niet wil hebben, moet je het niet doen. Ja. Dan, dan... Ja. En, al, en, als, en je moet als technisch gewoon zorgen dat het, de, de sprekers niet overstemt. Maar dat is puur een technische kwestie. Daarom moet ik het erg zwak van mengen om daar iets ja, mee te komen. tijdens dan moet je het ook van tevoren ja, goed regelen. dat wordt toch gerepeteerd? Ja, het hielp ja. ook niet echt volgens mij. Want nee, het, is, daarna... dus, dus, het, is, het is een beetje... En ik het ook, zoals het werd afgesloten... we hebben nu twee keer een debat van de NOS gezien. En beide keren waren de beide presentatoren door de overrompeld door het einde, door de, de naderende einde. Dat vind ik ja. zwak. Ik Ze herhaalden uh, zichzelf over alle, is niet, uh... el elkaar. Ja. Uh, hoe moet het wel? Het volgende debat. <laughs> Nog even wat tips tot stond? Ik zou ervoor zijn om gewoon eens... Kijk, die, ja, heel, heel kort, ja. die debatten die, zoals je nu ziet zijn een beetje een voetbalwedstrijd op een driehoekig uh, voetbalveld. Het zijn Wie is er op zijn gemak? Wie is er in zijn element? Eigenlijk niemand. En het is hun debat. Het is hun vak. Dus hoe moet het wel? Zij, de politiek moet veel duidelijker tegen de, tegen de omroep zeggen... zo willen wij debatteren. En niet uh, als een soort aapjes in een circus. Kees, nog een tip? Ja, ik ben, ik ben dit maar ten dele voor, met je eens. Want ik, de, ik denk ook... Je, je, ik denk, het zet of hele goede interviewers neer... en debatleiders, ja. eh, eh, die scherp... Ja. peksmijnachtige ja. mensen... Of, of, of, of, maak het, eh, of laat het meer aan de politici over... maar maak het dan ook meer een townhall-achtige nou, ja. eh, bijeenkomst. Goed, dat zie ja. ik dan als jouw ja. tip. Kees Schaapman ja. en Jan Kuiterbrouwer, beide. Hartelijk dank.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 Marieke Jager was dit met het nummer Traveller, en dat uh, staat op haar nieuwe album, Here Comes the Night. Dat is, uh, die, die moedigheid komt volgens mij die komt in april 2011 uit, maar dit is alvast een voorbode dus. Ja, wij gaan de, de Nationale Nieuwskist uh, spelen. Uh, en daarin gaan we op zoek naar de nieuwskenner van deze week. Uh, en ik speel vandaag met John Peter Elverding uit Meden. Meneer uh, Elverding, hartelijk welkom. Okay. Als het u lukt nieuwskenner van de week te worden, wint u 300 euro. De hoogste score tot nog toe was 36 punten. Dat was zowel maandag als dinsdag. Dus het is wel leuk als het nu wat anders wordt. In de eerste ronde stellen wij een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt uw nieuwsfactor. En die heeft u dan weer nodig. Die neemt u mee naar de tweede ronde. Uh, en uh, ja, u bent dat vond ik wel grappig, interim ondernemer. Ja, ik eh, onderneem samen met een ondernemer. En een manager is iemand die eh, ja, vaak ingehuurd wordt om wat te doen... en ondernemer onderneemt samen. Ja. Dus ik draag een risico met de klant mee. Hè. Ik werk van deel no OP no om een ondernemer te steunen in de toekomst. Het is niet dat u het af en toe wel en af en toe niet doet? Nee, nee, nee. nee. Het echt, uh... ja. De bedoeling is fulltime. En U heeft het al een keer eerder meegedaan, hè? Ja. 45 punten toen? Klopt. vond u een beetje weinig. Ja. Vandaag zou u ermee aan de leiding komen, in ieder geval. Ja, ja, ja. Koop het te halen, he. Nou, bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan gaan wij beginnen met onze quiz. Goedenavond en welkom bij dit debat. Goedenavond dames en heren, dit is live het ene vandaag verkiezingsdebat. De grote jeugdse verkiezingsuitzending. De eindsprint van de campagne is ingezet. De nationale nieuwsquiz. Leuk dat u uw eigen voorman steunt. Ja, dat mag geplaniseerd worden, maar het hoeft niet iedere keer. Het is gewoon ontzettend spannend. we beter niet klappen, want dan merken ze het thuis niet. Dat is echt heel spannend, Rosanne. Ja, spannend zal het worden vandaag, want na al die debatten gaan we vandaag eindelijk naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Meneer Elverding, vraag 1. Op één plek in Nederland kon men al sinds middernacht zijn stem uitbrengen. Waar was dat? In welke stad? In Leeuwarden. Dat klopt, het nachtstemmen was bedoeld voor uh, jongeren... om het wat aantrekkelijker te maken. Het kon daarbij de stad Schouwbergburg. Vraag 2. Gisteren was het laatste televisiedebat... en ook de one-liners waren weer van de partij. We hadden het net al even over. Wie gebruikte de volgende one-liner? Let goed op. Ik kwam onlangs een paar Belgen tegen... en die zeiden tegen mij... we hebben geen regering, maar we liggen er niet wakker van. En ik antwoordde toen... wij hebben wel een regering, maar ik lig regelmatig wakker. Perthold? Het was André Rauvoet Die zei dat gisteren. En zometeen is hij trouwens de gast in Standpunt NL. Vraag 3. Bij de, prof, de vorige provinciale statenverkiezingen in 2007 was er gesteggel over de stemcomputers die mogelijk niet betrouwbaar waren. Vijf dagen voor de verkiezingen gaf de toenmalige verantwoordelijke VVD-minister toch goedkeuring om de stemcomputers in te zetten. Wat is de naam van die toenmalige VVD-minister? Nee, dat komt er niet in. Het is Adso Nicolai. Uh, de verkiezingen waren voorbij en toen oordeelde de rechter... dat het besluit niet goed was, dat het in strijd was met de wet. En daarom zijn we nu weer allemaal met het rode potlood aan het uh, uh, stemmen. De tussenstand is dat u één punt heeft, hè? Ja, één punt. Nou ja, het kan nog veel beter. En er is, is nog kans ook, hoor. Uh, wij laten u een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Op het moment dat er een hele felle binnenlandse politieke discussie plaatsvindt... en je laat tegelijkertijd een staatsbezoek plaatsvinden... dan wordt de koningin onbedoeld onderdeel van een binnenlandse politieke discussie in Oman. U kijkt moeilijk. Ja. Um... Goh, Ben Bot. Nee, het was niet Ben Bot. het was Frans Timmermans. De PvdA-kamerlid dringt ja. aan op het uitstellen van het staatsbezoek van de koningin aan Oman... waar de bevolking zich tegen het autoritaire regime heeft gekeerd... Vraag 5. Er gaan ook geluiden op dat de staatsbezoek... en de daaraan verbonden handelsmissie juist moeten doorgaan... omdat het belangrijk is voor onze economische handelsbelangen. Hoe heet de brancheorganisatie die dat vindt? Venedex? De Venedex? Nee, het is VNO-NCW. De voorzitter, Bernard Wientjes, die zegt dat het staatsbezoek belangrijk is... voor de banden tussen Nederland en de golf en daarmee dus ook voor onze uh, economie. Ja, we krijgen nu een vraag waarbij u vier punten kunt verdienen... maar u heeft hem nodig ook, hè? Ja, dus, uh, Ik hoop dat het goed gaat. Um, uh, u krijgt zometeen uh, hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen wij? Als u het antwoord denkt te weten, dan uh, zegt u stop. Maar wel goed nadenken voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing. Uh, hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden... des te minder punten verdient u. Daar komen ze aan. 4. Je kunt mij ruiken en dragen. 3. De new look was mijn doorbraak. Stop, Dior. Dior, dat is goed. Ja. Dat betekent dat uw uh, factor 4 is. Nou, als we even kijken, 36, dat is even snel gerekend. 9 bij 9, komt komt ook op 36, maar dat willen we niet <lacht> nog een keer. Dus het moet, <lacht> moeten er dan toch minimaal 10 worden, meneer Elverding. Uh, ik ga nog even de vragen langs. Uh, je kunt mij ruiken en dragen, nou ja, Dior, kleden en kleding en, en parfum. Uh, de, wat hadden we nog meer? De nieuwe look was mijn doorbraak. Uh, dan hadden we nog wat andere vragen over Jador, de typische geur van Christian Dijon. En uh, een, een hoofdontwerper die ontslagen is, nou dat weet u. dat is uh, John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 Het is een slechte zaak dat de landelijke politiek deze verkiezingen domineert. De vraag voor de kiezer lijkt te zijn, uh, steun ik het kabinet of niet? Veel kiezers weten zodoende niet eens wat de lokale thema's zijn. Laat staan dat ze regionale kandidaten bij naam kennen. Worden de provinciale statenverkiezingen ondergesneeuwd door de landelijke politiek? Of is het vanwege het belang van een meerderheid in de Eerste Kamer niet meer dan logisch dat de ogen zijn gericht op Den Haag? De stelling waar u op kunt reageren is... het is een slechte zaak dat de landelijke politiek deze verkiezingen domineert. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op nummer 0800 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En voor de, de, de twitteraars is het het uh, Om half twee te gast in standpunt André Rauwvoet... fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Ja, meneer, meneer Elverding, 45 jaar uit Mede. Uh, wij gaan door met het uh, nieuwskanon. Uh, u heeft vier punten. En uh, dat wordt dus uh, vermenigvuldigd met elke goede, het, elk goede antwoord dat u nu geeft... Um, bent u er klaar voor? Heeft u een beetje ja. kunnen bijkomen? Daar komt hij aan. Hoor. Het nieuwsgenomen starten we nu. De Nationale Nieuwsquiz. Welke partij heeft de middelbare scholierenverkiezingen gewonnen? PvdA. De PVV was dat. Hoe heet de winkel waar dieven zondagnacht voor tonnen hebben buitgemaakt? Bijkoor Rotterdam. Dat klopt. Welk Kamerlid diende gisteren een motie in om een baangarantie voor gehandicapte werknemers af te dwingen? Weet niet, pas. Dat Mariette Hamer. Welk dier staat uh, sinds gisteren op het paneel... voor de stoel van de Tweede Kamervoorzitter? Een Nederlandse leeuw. Dat is een leeuw, dat is goed. Hoe heet de Duitse minister van Defensie die is afgetreden? Van Koetemberg. Zu Koetemberg, reken ik goed. Gutenberg. Welke Nederlandse spits mist de kraker Arsenal Barcelona vanwege een knieblessure... Ik niet, pas. Dat is Robin van Persie. Wie eist van de Oostenrijkse staat 1 miljoen euro aan schadevergoeding? Natasja Campus. Dat klopt. Welk land weigert aan Libië twee straaljagers terug te geven? Malta. Dat klopt ook. Tegen welke politicus willen we de op kerstavond opgepakte Somaliërs mogelijk aangifte doen? Wilders. Dat klopt. Welke gebeurtenis is volgens wetenschappers voor, zoveel, zo, voor zowel mannen als vrouwen de meest beangstigende gebeurtenis uit hun leven? Geen idee. Dat is een bevalling. Voor welke prijs zijn een record aantal mensen en instanties genomineerd? Nobelprijs voor de Vrede. Klopt. Wie is gisteren door de Belgische koning ontslagen van zijn informatieopdracht? De informateur weet de, de naam, weet ik niet. Die heet DJ Reinders. In welk land moeten duizenden politieagenten binnenkort een test met een leugendetector ondergaan? Verenigde Staten. Dat is Rusland. Ach. Over de jeugd van welke crimineel heeft Auke Kok een boek geschreven? Willem Holleden. Klopt. De KVB wil welke PSV-speler voor vier wedstrijden schorsen? Toijwonen. Klopt. Over welke minister gaat een spoed de bot gehouden worden? Omdat, het, omdat hij zijn ambtenaren ingezet zou hebben voor zijn verkiezingscampagne? Verhagen. Klopt. Wie stopt als directeur van Zeehondencrash Pieter Buren? niet Hart. In welke stad hebben werknemers van. En uh, het mag niet meer. Ik was net te laat. Ik dacht dat het nog net kon. Maar ik had meteen het een hele strek. Wat krijgt was een regisseur, mooi? Zeker Os. Het mag niet meer. Hoeveel heeft u er gehaald? Ik uh, hoop elf. Waarom hoopt u elf? Is tien niet genoeg? Nou, vind ik ook leuk. Ja, nou ja, u krijgt wat u hoopt. Nou, Oké. Okay. <lacht> u krijgt elf punten. En daarmee uh, maakt u kans op, uh, op, de, op de winst. Hè? Want de, de hoogste score was tot nog toe ja. 36. Dan moet ik even kijken uh, wat u nog meer kunt winnen. Of wat u in ieder geval gewonnen heeft. U krijgt een mooie mok. En u krijgt, uh, uh, ja dat is het volgens mij hè? De mooie mok. En uh, voor mensen die zich willen aanmelden voor de, uh, de nieuwswist. Die kunnen even kijken naar onze website lunch.ncrv.nl Nou we gaan het afwachten meneer ding. En uh, ik dank u zeer voor uw komst hier naartoe. En uh, ik hoop voor u dat, de, dat het de hoogste score blijft. Ja. Goed, wat, uh, wij gaan zometeen uh, even plaatsmaken voor uh, de nieuwsberichten weer. En dan komen wij terug met lunch. En uh, daarna ook NL. En in lunch gaan we het nog hebben over de meeste burgemeesters in Nederland. Want die komen van CDA, VVD, Partij van de Arbeid of D66-huizen. Dus je moet bijna een van die leden of een van die partijen hebben om burgemeester te worden. En wat, wat kunnen we daaraan doen? Daar gaan we het straks over hebben in lunch. En daarna, dus Stand.nl. Tot over een paar minuten. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. De stemming van Nederland. Provinciale statenverkiezingen. Vanavond vanaf half negen uitslagenavond.